is met het NOS Journaal. Het gerechtshof in Den Bos wil van de juweliersvrouw uit Deurne horen wat er precies is gebeurd tijdens de overval in haar zaak. De vrouw schoot ruim een jaar geleden twee mannen dood die haar man in de winkel overvielen. Het OM zei dat ze dat als zelfverdediging deed en besloot haar daarom niet te vervolgen. Nabestaanden van de overvallers zijn het niet eens met die beslissing en zijn daarom een procedure gestart. De chauffeur van de monster Truck en de stichting Ster Evenementen worden vervolgd vanwege een ongeluk in Haaksbergen. Het OM legt Mario D. en de stichting dood door schuld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel ten laste. Tijdens de show in september deed Mario D. het publiek in. Er vielen drie doden. De Duitse politie en opsporingsambtenaren van de Belastingdienst hebben vanochtend een inval gedaan bij de Deutsche Bank in Frankfurt. De inval zou te maken hebben met een belastingsschandaal uit 2012. Deutsche Bank zou geen btw hebben betaald voor over de omzet uit de handel in CO2-emissierechten. Topman Jurgen Fitschen, die zondag verrassend zijn vertrek aankondigde, zou tot de verdachte in de zaak behoren. In een onderzoek naar internationale drugshandel heeft de Brabantse politie huiszoeking gedaan in panden in Roosendaal en Ettenleur... Bij het onderzoek waren ook de Spaanse en Franse justitie betrokken. Volgens Omroep Brabant is een al jaren bestaande drugslijn van Wiet en Hars naar Frankrijk opgerold, die door een Roosendaalse familie wordt gerund. Vier familieleden zouden zijn opgepakt. Het Mauritshuis in Den Haag is er na acht jaar onderzoek van overtuigd... dat het schilderij Saul en David echt gemaakt is door Rembrandt. Lange tijd waren er twijfels. Een groot team van internationale experts is nu tot de conclusie gekomen... dat het schilderij van Rembrandt is. Vanaf donderdag is het weer in het Mauritshuis te zien. Het weer. Vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. en Het is 14 tot 18 graden. Vanaf morgen meer zon en dan lopen de temperaturen snel op. Dit was het NOS-journaal. D.F.M. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Alblassedam en Harningsveld-Giezendam 8 kilometer. En staat daar een kapotte vrachtwagen, de rechterrijshoek is dicht en dat levert een kwartier vertraging op. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum langzaam rijden over 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. Met. met nu. ZFM luncht. Ja, laatste het is 1 uh, uur. Tijdens ZFM lunch betekent dat al lachen. En dat doen we vandaag met Brigitte Kaandorp. Weet je wat het nou gewoon is... Kijk, zo'n kind. Dat is hartstikke leuk, echt waar. Daar wil ik helemaal geen kwaad woord over horen. Ik heb, echt, ik heb echt het liefste jongetje van de hele wereld. Echt blond blauwe ogen, echt een schatje, nooit huilen. Ik heb echt, alleen als hij bijvoorbeeld op zijn kop van de trap naar beneden stuit. Weet je dat soort, dat je denkt, nou begrijp ik wel dat je moet huilen. Maar echt een leuk... Een lief, een jongen, ik heb echt veel plezier in het ventje, maar ja, dat wist ik dus ook niet van tevoren. Dat vertelt ook niemand je, maar je komt dus helemaal nergens meer toe met zo'n kind. Je komt echt helemaal nergens meer toe. Ik heb in mijn huis een werkkamer zoals het hoort, met een piano, een typemachine en een rijmwoordenboek. Nou, ik, ik kom er niet meer. Ik weet niet eens meer waar die kamer is, echt waar niet. Ergens bij de trap linksaf geloof ik, ik weet het niet. Ik ben er gewoon in geen honderd jaar meer geweest. Je komt, je komt er gewoon niet meer. Kijk bijvoorbeeld vroeger, als je de deur uit wou, nou ja, je pakt je jas, je sleuteltje, je fiets, je bent weg. Een minuut nadat je besloten hebt dat je weg wil, ben je al aan het eind van de straat. Nou, tegenwoordig, voordat je met zo'n kind de deur uit bent. Nou, je bent een halve dag verder. Doe je niks geks. Nee, doe je niks geks. Maar bijvoorbeeld... Nou ja, bijvoorbeeld douchen. Daar begint het al mee. Sorry, pff, doe het zelf nu ook, maar... Ja, maar douchen. Nee, dat was vroeger vijf minuten. Zes minuten hoog, dus als je je deodorant was vergeten dat je nog een keer naar boven moest. Nou, tegenwoordig, je bent een half uur A drie kwartier verder. Ik bedoel, eerst moet hij verschoond, stront eraf, water, zwits, zals, schone luiers. Nou ja, hij is weer een beetje fris. Je gaat zelf even snel onder de douche. Je staat je haren in te zeepen met shampoo. En net als je helemaal ingezeept staat met je ogen dicht, hoor je een enorme klop uit de slaapkamer komen. En keihard bleren erachteraan. Dat klopt altijd... Op dit soort momenten. Dus jij in paniek eruit, weet je wel. En zoeken, weet je, je ziet toch niks. Je trapt op een handje ook per ongeluk, weet je wel. Want je ziet niks. En dan ligt hij onder een la. Heeft hij een la uit de ladenkast zo... Bang! over zich heen getrokken, weet je, zo'n stoelbrand in zijn hoofd, weet je, helemaal, helemaal nou, huilen, bloeden, sokken, nat, allemaal, nou, jij, afdrogen, aankleden, ben je overal je zeep vergeten tussenuit te halen, dus weer alles uit, afspoelen, en weer aandoen, en je zweet helemaal, je krijgt die plakkleren ook niet meer aan, nou, je bent gewoon een half uur, a, drie kwartier bezig met gewoon even ontbijt, of, of douchen, dan doe je niks geks, nou, inderdaad, ontbijten. Dit is ook zoiets. Dat was vroeger. Nou ja, boterham met kaaskop thee was weg. Nou, tegenwoordig voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, liga's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en aan het terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. En dan gaat er weer een beker melk overheen en dan moet hij weer schone kleren aan. En dan, op, en dan nou ja, je propt zelf even wat naar binnen, boterham met kaaskop thee. Je bent aan het opruimen in de keuken. En dan heeft hij in de kamer een glas wijn gevonden, wat er nog stond van gisteravond. Weet je, een rode wijn. En dat heeft hij dan in zijn haar gesmeerd, zo weet je wel. Mama, kijk, haren wassen, weet ik van hoe die daar komt. Ja, want zo gek doe ik niet als ik aangeschoten ben. Nee. Nou ja, er moet dan zout in, weet je wel. Anders dan. Ja. Dat hoor je dan, want anders kijkt je er nooit meer uit. Dat heb je voor eeuwig een roodharig jongetje? Nee, nee. Je bent gewoon een half uur, à, drie kwartier bezig met. Ontbijten. Of bijvoorbeeld, ik bedoel, zo'n beer. Dan valt zijn beer weer in de wc tussendoor, weet je. Mama, mama, beer moest poepen. Nou, dat heeft hij net zelf ook gedaan. Hij is zinnelijk aan het worden. Dus die hele beer zit onder de strom. Vooral ook omdat hij zelf heeft geprobeerd om het eraf te krijgen, weet je wel. Nou, eerst hij dan weer helemaal verschonen, weet je. In bad en dan, en dan die beer. En dat is zijn lievelingsbeer. Dus je denkt, ik hang hem even snel buiten te droog aan de lijn. Dat mag niet, want het doet zeer aan de oren van de beer dan denk je, nou, dan zet ik hem wel even op de verwarming, maar dat mag helemaal niet, doet zeer aan de billen van de beer. Nou, voordat die beer onder de pan is, in een handdoek gewikkeld op een stoel bij de kachel in de keuken met de pleister op zijn oor, nou, je bent... Ja, doe je niks geks, maar dan ben je wel weer een half uur uit drie kwartier verder, weet je wel. Nou ja, naar buiten, weet je wel. Oh ja, voor, voordat je trouwens sowieso de deur uit kan, er moet altijd iets mee wat kwijt is. Dat effect, er moet altijd iets mee wat, heel, wat je nergens meer kan vinden. Een doekje waar nu Dat moet ook dat doekje zijn, kan ook geen ander doekje zijn. Sleutels ben je zo'n beetje standaard altijd kwijt, weet je. Hij weet het al helemaal. Mama, sleutels kwijt. Ja, mama, sleutels weer kwijt. Nou. nou ja, dat vindt hij helemaal mooi. Dat is een heel ritueel. Overal kijken waar ik net ook gekeken heb, weet je wel. En dan, en dan, kom, je er, dan kom je er na een half uur achter dat hij bijvoorbeeld die sleutels in zijn eigen jaszakje heeft gestoken. Hij doet het heus expres, dat heeft hij gewoon een keer van mij gezien. Maar je bent dus weer een half uur verder, weet je. Nou, nou naar buiten. En dan moet hij in dat zitje aan je stuur. Wat op de een of andere manier altijd zo geconstrueerd is, dat je die beentjes helemaal een beetje moet ontwrichten om ze überhaupt... Zo India. Hij zit helemaal mama niet te doen. Auw, nou, auw. Oh, oh. nou, een lief jongetje, weet je. Als het nou een rot jongetje was. Nou ja. Nou ja, hij zit erin en er moeten er ook nog allemaal veiligheidsdingetjes overheen tegenwoordig. En palletjes en dan moeten er op zijn buik drie van die dingetjes zo bij elkaar komen zo. En het moet dan klik zeggen en het zegt nooit klik! Nee. Nou, nou in ieder geval, hij zit erin. Je hebt je sleutels, je hebt je portemonnee, je hebt je moedertas. Je kan zes weken wegblijven, zoveel bananen, reserve spenen, leeg, liga's, speeltjes, luiers, flesjes als je bij je hebt. Nou, je, je wordt al helemaal vrolijk. Je denkt nou, het valt mee nog eigenlijk vandaag. Het kan erger, relatief. Je bent al helemaal blij, je wil wegrijden. Stront. Het is altijd stront op dit soort momenten, ja. Nooit als hij toch al in zijn blote kont staat, nee. Als hij helemaal ingepakt, helemaal met sjaaltjes, mutsjes, helemaal... En hij doet het nog niet eens expres, zeg maar niet. Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Dat is een lief, coöperatief jongetje. Ik denk, sterker nog, ik denk eerder andersom. Nou weet ik het, ik denk andersom. Dat hij denkt, oh, als ik nou maar niet hoef te kakken. <totstuk> het is een gevoelig jongetje, weet je wel. Die voelt ook die spanning van zo'n moment. Nou ja, oh, we gaan. Nou, weet je. nou ja, alles onder de strom, weet je wel. Dus jij, dat kind er weer van onder, die beentjes zo eruit rammen. Hij zit helemaal met zijn knietjes. <totstuk> Tongetje ertussen, ook nog mama, hè? Ja. Wordt nog verdacht van incest ook nog eens. Tongzoenen met je eigen kind, weet je, ja. Maar ja, bloed het aan, het zoenen, in ieder geval naar boven. En dan verschonen op die commode. En hoe een afstand je ook houdt. Hoe voorzichtig, hoe, hoe voorzichtig je dat ook doet. Je moet altijd even je jas uitdoen, want er komt altijd een beetje stront aan je jas. Altijd. Hoe nieuwer de jas, hoe groter de kans dat er stront aan komt. En je ziet ook nooit wat vandaan komt. Zit er in één keer aan. Zit er in één keer... Het komt van boven of van achter, je weet het niet. Het zit sowieso... Nou, met hetzelfde lapje dan maar weer een beetje schoonmaken. Even. Moeders stinken ook altijd een beetje, sorry. We kunnen er echt niks aan doen. Maar er hangt altijd zo'n typische weeige walm om ons heen. Zo van, ja... Van oude poep, ranzige melk en Chanel 5. Zo'n beetje dat. Uh. En vergeten deodorant. Een hele typische lucht is dat, ja. Je herkent het ook van elkaar. Hoi, zo ja. Wij kijken niet eens meer op, jongen. Hoi, zo is wel, jongen. ja, het is verschrikkelijk, we kunnen er niks aan doen. Nou, in ieder geval, hij dus helemaal weer inpakken. De drukkertjes, knoopjes, ritsjes, schoentjes, dingetjes. Je zweet helemaal. Dat je je jas ook even uit moet doen. Nou, naar beneden. Oh ja, en dan wilde hij op dat soort momenten altijd zelf van de trap aflopen. En dan denk je, nou ja, die vijf minuten kunnen er ook nog op bij, dat maakt er ook niet meer uit. Dus hij helemaal trots zo van die trap af, weet je wel zo. En het gaat dan helemaal goed. En dan lazen die nog net even van die onderste traptree. Tegen dat zelfgemaakte houten traphekje wat open staat, weet je. Waar aan de zijkant nog net zo'n schroef uitsteken. Oh. Als je er al lang af moet halen. Maar ja, je denkt, het komt morgen wel. Want het is er gewoon nog niet van gekomen. En hij, want je komt nergens meer toe als je een kind hebt. Dus hij ziet kans om eraan te blijven haken. Ook, oh. Met zijn wang ook, weet je. Oh. Ja, maar dat je hem er ook echt helemaal af moet tillen. Oh. Ja, pleister erop, zoentje, snoepje erin, troosten. Nou, je bent gewoon een half uur, gewoon ah, drie kwartier verder met gewoon even een schone luier aan doen. Nou, weer naar buiten, kind weer in dat setje met die dingetjes. Ik zal niet over uitweiden. En je hebt alles weer bij je en je wil wegrijden. Staat je fiets op slot, liggen je sleutels boven op de kamer. Doe je niks geks, doe je echt niks. Het gebeurt je gewoon. Nou, Voordat je die sleutels dan weer te pakken ben je ook een half uur verder met kind er weer uit. naar De buurvrouw die heeft reserve sleutels, je, ei, je eigen sleutels halen boven, kind kwijt, hartaanval. Je denkt die ligt onder een auto ergens, hele buurt gealarmeerd. Iedereen zoekt, er zit bij een andere buurvrouw in de tuin die heeft een konijn, had ik ook kunnen weten. Iedereen weer bedanken, nee het gaat wel weer, nee bedankt, Jij ja, kom morgen op de koffie. Nee, ik was gewoon geschrokken, nee het gaat er weer, bedankt, ja nee, ik zie je straks. En, uh, en, uh, oh ja, En als je dan pech hebt. En dat heb je op dat soort momenten. Dan heb je je sleutels weer en je kind. Maar dan heb je weer je moedertas om de hoek van de deur laten staan. Van die staat Dat je naar boven rende voor die sleutels. Maar je denkt, ik ga nou niet weer dat kind er helemaal uithalen. Ik hou die fiets zo in evenwicht. Zo. Hij weet het al helemaal. Hij zit helemaal zo. Nou. En inderdaad, je hebt met twee vingers al bijna... Om de hoek van de deur zo'n hengsel. Zo van die. Het te pakken. Ah, ah, ah. Hele kind in de heg. Helemaal. Helemaal met heg en al plat op het paadje bij de buren. Helemaal. Op zich goed dat er een heg staat. Anders was het natuurlijk nog veel desastreuzer. Maar het is dan wel weer zo'n hulstheg, zo, weet je. Oh. En hij was hier al gewoon. Oh. En hier ook. En die ben. Oh. Oh. Ja, en hij denkt dat het normaal is ook nog. Oh. Hij blijft onvoorwaardelijk van je houden. Erg. Dat is nog het meest hartverscheurende eraan. Oh. Hij denkt dat het er allemaal bij hoort. Oh. Is het inmiddels half 1? Je had om 9 uur ergens moeten zijn. Weet je. Het gebeurt je gewoon. Doe je niks geks. Echt niet. Oh. Als je er eentje ziet hè, op straat, een moeder met een kind op de fiets. Dan moet je niet aarzelen, moet je gewoon even zo doen. Joe, joe. Dat zal ze niet eens gek vinden. Zal ze zeggen, nou oh, ja, bedankt. Nog. Oh, het gaat wel, het valt, valt mee vandaag, oh, bedankt. Nog. Dus, ja, moet je echt doen. Ze hebben het echt nodig, eerlijk waar. Het is überhaupt al een wonder dat ze op straat is. Je ziet er ook relatief heel weinig hè, op straat. Heel weinig. Er is onderzoek naar geweest. Er zijn er meer dan een miljoen in Nederland, nou je ziet er, hoogstens, moet je maar eens opletten, hoogstens één per dag, meer niet, echt waar niet. De rest zit huilend onderaan de trap of bij de EHBO. Oh oh, wat een gedoe ze? Wat een gedoe zeg, ik wist het niet meer, wat een gedoe, dat zeggen ze niet van tevoren. En dan heb ik er ook nog zo'n man bij. Joh. En dan moet je ook nog gewoon, nou ja, afwassen, de was ophangen, ramen lappen, eten, koken, gras maaien, getrouwd zijn, weet je wel. Dat soort hele gewone dingen moet je allemaal nog tussendoor zien te regelen. En dan moet je ook nog je afval scheiden. Flessen naar de glasbak. Kranten bij het oud papier. Batterijen bij het chemisch. Groente, fruit, tuin, restafval. Weet je. En dan moet je nog bouillon, trekken, NS-wandelingen maken met je moeder naar de VND. Ja, dat soort dingen. Koffie drinken allemaal tussendoor. En dan moet je nog zorgen dat je goed eet. Anders word je ziek. Sjaleman, anders vat je kou. Niet drinken, anders krijg je katen. Niet roken, anders krijg je kanker. En je tandenpoetsen, anders krijg je gaatjes. Oh... Leren, wat een gedoe, allemaal zeg. Kraan dicht doen bij tanden, poetsen voor het milieu. Moet je ook nog aan denken tegenwoordig. Kachgeluid uit, licht uit als je naar bed gaat. Moet je ook niet vergeten. Deur op het nachtslot, anders wordt er ingebroken. Oh, oh. Wat een gedoe, allemaal zeg. Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk om gelukkig te zijn. Dat wel. Ja. Maar het kost zoveel tijd. Zo'n verhaal hè? van zo'n vrouw naar Brazilië die dan in zo'n hangmat gaan liggen, gaat liggen. Je denkt, ja, je denkt eerst wat een onzin. Maar het komt eigenlijk achteraf, het komt nog niet eens voor niks naar boven zo'n verhaal. Ik vind het nog niet eens zo'n gek idee opeens. Nee, gewoon in een hangmat gaan liggen en de consequentie je hele leven niet meer uitkomen. Ik vind, die vrouw is niet gek geweest. Die vrouw is niet achterlijk geweest. Nee. Ik vind het nog niet eens zo'n gekke optie. Neem Geen Kind, zo heette de conferentie van... Uh, Brigitte Kaandorp. Haar uh, album heet Rolling of Rolling. En uh, zij heet Crystal. En die is Golden Days. Like Escape from the daily routines and go crazy It is so far away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 de Memories van Crystal. Zandvoort luncht. Elke dag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. We gaan gewoon vrolijk verder met lunchen. Tenminste, als u nog niet geluncht heeft, want... Uh, een hoop mensen hebben rond deze tijd natuurlijk de pistoletjes... de witte broodjes met paling, de croissantjes, de kaasvlees... van alles hebben ze er al lang, al lang en breed in zitten. En die zijn ook alweer naar buiten gelopen om een sigaretje te roken. Ja, wat krijg je dan? Ja, smoke. In je ogen. Ask me how I knew, my true love was true, oh, I of course smoke gets in your eyes. Rook komt in je ogen. Yes. Heb je van al dat ook Niet doen mensen hoor. Stoppen met roken. Your, Quit smoking. Een Nederlandse groep, ze heten de komen uit Enschede... en ze brachten muziek van onder meer deze groep, de Ivy League... te draaien in je bed, tossing and turning die Ivy League, en dat geldt natuurlijk ook voor Suzy Davis, want die is jarig vandaag en die lag vannacht ook maar te draaien in dat bed, die kon niet in slaap komen allemaal eh, omdat ze jarig was en weer een jaartje ouder, maar dan eh, wordt ze steeds een groter meisje en op een gegeven moment, Suzie, op een gegeven moment dan zing Neil Diamond dit voor jou Love you so much, you can't count all the ways I die for your girl And all they can say is He's not your kind I never get tired of putting me down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let him make up your mind Don't you know, girl you'll be a woman soon. please come take my hand girl you'll be home misunderstood for all of my life but with this saying child cuts like a knife the boy's no good but I finally found what I've been looking for but if they get the chance they'll end it for sure sure they would baby I've done all I could it's up to you girl You'll be a woman soon Please Come take my hand Girl You'll be a woman soon Soon Ja, terecht trouwens voor nieuw damens. Blijf je even mede de discotheek en meid schelen. ...na het nieuws en de reclame. Nee, nu alleen het nieuws. Regionaal nieuws, het weerbericht, ja. ZFM Zandvoort met Charlotte Duijf. Vandaag 9 juni vergadert de Zandvoortse Commissie Bestuur en Middelen als weder de commissie Samenleving in de raadzaal van het gemeentehuis. Het gebeurt vanaf 8 uur en de volgende agendapunten komen aan de orde. Accountantscontrole tot 2018, de voorjaarsnota 2015, aanpassing van de indeling van de programma begroting, scenario discussie ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem en de jaarrekening primair onderwijs. De termijn zienswijze windmolenparken luisteraars is verlengd. De termijn voor het indienen van zienswijzen tegen de geplande windmolenparken voor de kust... ...is verlengd tot en met donderdag aanstaande, donderdag 11 juni. Een zienswijze is een soort inspraakreactie. De afgelopen week kwam het ministerie met een technische storing... ...bij de inname van digitale zienswijzen. Dat is inmiddels verholpen... Waardoor de indieningstermijn, ik zei het net al, is verlengd tot donderdag 11 juli aanstaande. Via de website van de actiegroep Verzet Windmolens kunnen zienswijzen worden ingediend. Daar staan ook diverse voorbeelden. Petities indienen voor het aanwijzen van een plek waar de turbines uit het zicht komen te staan. de verk kan nog steeds eveneens via de website van Verzet Windmolens. Ik noem even het adres van de website www. Petities24.com, schuilenstreep oftewel slash verzet-windmolens. De provincie Noord-Holland werkt vanaf gisteren, maandag 8 juni, in Stampoort-Noord aan de Westelijke Randweg, de N208. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de realisatie van een nieuwe busbaan voor hoogwaardig openbaar vervoer, afgekort HOV, in de gemeente Velsen de Werkzaamheden bestaan uit het graven van nieuwe watergangen, het rooien van bomen en het afsluiten en verwijderen van het fietspad aan de Vlielandweg. Het fietspad aan de Vlielandweg langs de N208 is vanaf maandag 8 juni gestrengd. Fietsers worden ter plekke omgeleid via de rotonde. De verbinding tussen de rotonde en de fietstunnel aan de Slaperdijk richting Velsenbroek die blijft gehandhaafd. Het bestaande fietspad wordt verwijderd en zal plaatsmaken voor een nieuwe. Een nieuw leggen fietspad zal naar verwachting eind 2015 gereed zijn. Voor vragen over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met de aannemer Wegen BV, via telefoonnummer 073-543-5353. Ik herhaal 073 543 53, Of via het mailadres hovvelzen.nl. Nou, en Heijmans, dat spelt u Hendrik Eduard Langeijmer puntjes m a en S. De nieuwe situatie aan de Slaperdijk is te vinden op deze website. De komende tijd wordt er gewerkt aan een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Muiden en Haarlem, afgekort HOV Velzen. Met de nieuwe busbaan verbetert de bereikbaarheid van onder andere Muiden, Velzen en op Driehuis. Het project HOV Velzen is een samenwerking tussen de provincie Noord-Holland en de gemeente Velzen. Zandvoort is als beroemdste badplaats van de Nederlandse kust altijd te koren voor een knapsgek evenement. Zo staat het wereldrecord Haringhappen op de agenda. Zeven Zandvoortse visventers doen dan gezamenlijk een gooi naar het wereldrecord Synchroon Haringhappen. Immers, de badplaats heet er niets voor niets drie haringen in het wapen. Het huidige record staat met 940 happers op naam van het Friese dorp De Wester 1. De initiatiefnemers in Zandvoort hopen dat 1500 mensen tegelijk in een haring willen bijten. Deelname is gratis. Haringhammel A. Hoek uit Katwijk levert de visjes die worden uitgedeeld door de Zandvoortse folklorevereniging De Wurf. De poging is onderdeel van het Zandvoortse pop-up weekend. Pop-up staat voor snel faciliteren van tijdelijke evenementen, activiteiten en winkels. Ondernemers en inwoners konden hiertoe ideeën aandragen. Drie projecten met de meeste stemmers wonnen een geldbedrag van 1000 tot 3000 euro... om het idee te verwezenlijken tijdens het pop-up weekend. Dat gaat plaatsvinden van 19 tot en met 21 juni 2015. De initiatiefnemers zijn Arlaan Berg van Bergvis... Patrick Berg, de Zeemeermin, Vis Snacks... Boudewijn van der Burg, Boudewijn Sisservice... John van Dam, Van Damvis... Mark van Drommel, Vis van vloor, Arie Guid, Guyt, specialiteiten En Jaap Kroon, natuurlijk van Kroonvis. De recordpoging vindt onder het toezicht van de notaris plaats in het centrum van Zandvoort. Vrijdag 19 juni, aanvang 6 uur s avonds. Deelname, ik zei het al, is gratis en van tevoren aanmelden is niet nodig. Komt alle mensen. Kiosken deze zomer op de boulevard de Vrouvage. Deze zomer staan van vrijdag 3 juli tot en met zondag 2 augustus vijf kiosken op de boulevard tussen Bouwerspelles en het Badhuisplein. In deze zogenaamde pop-up winkeltjes kunnen Zandvoortse ondernemers hun toeristische producten verkopen. Denk hierbij aan toeristische informatie en promotie, beachware, stroombenodigdheden, kunst van plaatselijke kunstenaars en biologische streekproducten. Het initiatief wordt positief door ondernemend zandvoort ontvangen. Inmiddels zijn er al twintig aanmeldingen binnen. Het college heeft onlangs besloten om de kiosken voor een proefperiode van een maand toe te staan. Deze kiosken worden met de rug naar het strand geplaatst en eromheen zal een klein duingebiedje worden gecreëerd. Wethouder Gerard Kuipers met onder andere toerisme en economische zaken in zijn portefeuille is groot voorstander van de kiosken en meldt... Deze kiosken bieden kansen voor toeristisch zandvoort. Het verblijfsgebied wordt aantrekkelijker. De bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw. En de lokale economie wordt gestimuleerd. Mocht de proefperiode bevallen, dan krijgt het experiment waarschijnlijk een meer blijvend karakter. Ondernemers konden zich aanmelden tot afgelopen vrijdag 5 juni. Wie interesse heeft, vragen heeft, kan altijd contact opnemen met Hilli Jansen... De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Zandvoort en zij is bereikbaar via h.jansen.zandvoort.nl of via telefoonnummer 06 134 276 71. Later zal in samenwerking met ondernemersbelangen Zandvoort worden gekozen voor een vijftal aanmeldingen. weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Vanochtend waren er in het midden en noorden van ons land nog veel wolkenvelden. En daar zouden lokaal ook een spatje regen uit gaan vallen. In de loop van deze middag ontstaan er steeds meer gaten in de bewolking, waardoor de zon tevoorschijn komt. Er staat een matige, tot vrij krachtige noordoostenwind. En daarbij wil de temperatuur niet verder stijgen dan een graad of 14 aan zee, tot 18 graden in het zuidoosten van ons land. En in de windluisteraars voelt het overigens nog wat frisser aan. Vanavond lossen de stapelwolken voor het deel op en schijnt nog een tijdje de zon. Alleen de noordelijke provincies blijven last houden van enkele wolkenvelden. De komende nacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. En plaatselijk kan ook een beetje mist ontstaan. Morgen zijn de zonnige perioden afgewisseld met stapelwolken. De wind komt nog steeds uit de Noordoosthoek en het wordt 17 graden op de Wadden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten van ons land. Donderdag laat de zon de temperatuur flink stijgen. In de zuidoostelijke helft van de zomerse waarde van 25 graden... tot in het noordwesten, daar kan het 20 tot 24 graden worden. In de avond zouden we in het zuidwesten een buik kunnen ontstaan... maar deze kan ook makkelijk uitblijven. Vrijdag staat ons nog een warme dag te wachten... met 23 graden in het noordwesten... 25 tot 26 graden in de Randstad... ...en 28 graden in het zuidoosten. Naast de zon zijn er ook velden met hoge bewolking. De kans op regen- en onweersbuien neemt toe... ...en zodra er neerslag valt, doet de temperatuur een redelijke stap omlaag. In het weekend wordt het waarschijnlijk koeler... ...maar dat is allemaal nog een beetje onduidelijk... ...en daarbij is ook de kans op wat neerslag zo wordt verwacht. Tot zover het weer bij Ziumum Zandvoort. Ja, maar weer een oudje van Michael Jackson. Vond ik wel weer eens gezellig om te doen. The Fields of Gold van Eva Cassidy. Dat is ook een hele mooie. In met Denise Williams. As I try to find the words to say, one look at you, and they all slip away. Are you feeling me? I wanna let you know. Let my feelings show could you be the one for me? It's a silent wish. I wish Long oh. Feeling Me. Cliff Richard in de wet met uh, Dennis Williams. Luisteraars, ik moet alweer afscheid nemen want ik kijk naar mijn klokje, het is bijna twee uur. Reclame Niels, reclame komen er zo aan. Allemaal een hele fijne dinsdag nog toegewezen. We zijn donderdagavond weer met uh, een nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed. Dat gebeurt uh, s'avonds vanaf 10 uur en tot twaalf uur s'nachts met heerlijke mooie bellets die voorbij komen en waarbij u uh, via Facebook ook verzoekjes kunt indienen. Uh, tot donderdagavond allemaal.